Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De minister van Sociale Zaken wil Franse en Spaanse jongeren hier laten werken. Om iets te doen aan het personeelstekort in de horeca en tuinbouw... wil de minister werkloze jongeren daar vandaan naar Nederland halen. Staat in het AD... Vooral in Franse voorsteden is de werkloosheid hoog... en volgens de minister is het goed als Nederland in dat soort jongeren investeert. Daarnaast kijkt de minister ook of werklozen in Nederland sneller aan een baan kunnen komen... en of parttimers een paar uur extra per week aan de slag willen. Wikipedia weigert informatie over de oorlog in Oekraïne offline te halen. Russische rechters vinden dat er nepnieuws op die pagina staat en willen dat de boel offline gaat. De site kreeg daarvoor eerder al een boete van omgerekend zo'n 84.000 euro. Wikipedia is het er niet mee eens en gaat tegen die uitspraak in beroep. Donny Roelvink heeft een ongeluk gehad. Tijdens het filmen van een video kwam hij gisteren onder een auto terecht. Dat laat je wel even nadenken over dingen. Zegt hij op Instagram vanuit een ziekenhuisbed. Ik zat gisteren nog met mijn vrienden te barbecue in de tuin. En de volgende dag lig ik dan hier. En dat geeft je wel even die reality check van... Hey, het kan zo klaar zijn. Hij zegt dat hij meerdere ribben heeft gebroken en een klaplong heeft... maar er alles aan gaat doen om snel weer de oude te zijn. Siebert van Linde en twee zakenpartners staan voor de rechter. Ze zijn aangeklaagd door een groepje oud-werknemers... die te maken hadden met de mondkapjesdeal met de overheid. Daar werden miljoenen mee verdiend. Terwijl van Linde juist had beloofd het om niet te doen. Dus dat ze er niets aan zouden overhouden. Verslaggever Matthijs van der Wiel. En nu ga je meteen aan mijn me vraag: hoe zit het dan met die miljoenen? Gaat hij gedwongen worden ze terug te geven? Toch, dat wil je weten? Nou ja, nu nog niet, niet vandaag. Maar dit zou een stap daar naartoe kunnen zijn. Hierna zouden ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. En dan kan gekeken worden of het geld terug moet naar de stichting. Vandaag gaat het vooral over de vraag of de drie nog aan kunnen blijven... als bestuurder van die stichting. Ze zijn al geschorst, maar de oud-werknemers willen dat ze ontslagen worden. En het weer nog, het wordt een prima dagje met af de wolken... maar vooral veel zon bij maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB... In Noord-Holland beginnen de files al aardig op te lossen. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Alfred Utrecht centrum. Ongeveer een kwartier. Daar was een ongeluk. De reisschokken zijn allemaal weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 is de zomer van ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog Show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja hoor, hij wordt 80 uh, deze week. Wordt ja. Ja. hij 80? Ja, hij wordt tachtig. Ja, Zaterdag pas, hè? Zaterdag, hè? Ja, ja, ja, ja maar ja. Dit is het is toch wel een uh, bijzondere leeftijd voor een... Uh, voor, voor, en hij, oh, hij, hij staat nog steeds op het podium. Ja, en weet je wie ook? Een oude Beatle, de enige die nog leeft. Ringo Starr, oh, ja? star, met de All-Star Band. Oh ja? En die treedt op dit moment op in, uh, in Amerika. Die hadden 22 shows. Je meent het. En wat gebeurt er? Uh, de corona. Toetsenis, de toetsenis krijgt corona, inderdaad. Maar ah, nee, joh. Ja, ze hebben de toe moeten afbreken. Je meent dus, het? Uh, nou, dat gaat, hoor je vaker. Dat hoor je vaker, ja. Je vaker, ja. ja. In september ja. gaan ze pas weer door. Ja. Dus, ja, ja, uh, ja. Maar goed, die is 82 en die uh, gaat ook nog vrolijk de wereld rond. Dat vind ik wel mooi. Ja, en Paul McCartney ook nog steeds ja, een jaapje. Ja, nog steeds optreden. Hè? Goed, goed hoor. Ik hoop dat hij nog een keer in Nederland komt, maar ja. Ja, ik heb hem al zes keer gezien. Want iedereen komt. Ja, de Stones komen. Nou, die kwamen eigenlijk, hè, meer. Die, nou, die waren er. Die waren er. En uh, de Eagles komen zaterdag. Uh, oh ja, echt waar? Ja. ja. Dus ja staat niet de, er. Glen Frey dan in dit, in dit geval. Want Glen Frey leeft niet meer. Nee, oké, okay, maar de Eagles bestaan nog wel. En uh, ja, Hotel California dat zal klinken in, uh, in Arnhem. In het, uh, hoe heet je wat het stadion? Gelderdome. Gelderdome, ja. ja. Nou, dat is wel leuk natuurlijk. Maar ja, jammer, register van de Stones. Ja. Godverdikkie zeg, ja. hey, hier is het al maar staan. Ja, wat, ging je, wat ging er niet goed dan, Nou ja, uh, mensen stonden al, waren al in het stadion uh, in, in de Johan Cruijff Arena. Ja. En uh, daar werd opeens omgeroepen dat de show niet doorgaat. Meen je niet? Nou, omdat Mick Jagger uh, corona heeft. Oh, dat is ook niet fijn. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik echt niet. Oh. Meen je dat? Ja. Oh, ja. nou ja, goed, in ieder geval is toch later een filmpje... Dat Mick Jagger uit zijn uh, hotel kwam. De, het Amstel Hotel. hem ja. omhoog ja, en zwaaien en doen. Helemaal goed. En hij, en hij gaat naar de arena toe. En daar wordt hij waarschijnlijk nog even snel getest. En hij heeft corona. En uh, de hele show afgelast. Ja, Het zal nog even lastig worden wanneer dat weer ingehaald wordt. De Mojo Concerts heeft nog niet gezegd wanneer. Nee. Maar uh, ja, dat zal toch wel in juli of augustus moeten. Want uh, daarna is het stadion weer uh, voor ons aller Ajax. Hè. Dus, uh, maar goed... Uh, Kijk, ze zijn al drie weken in Nederland geweest, de Stones, om te oefenen. Hè? hoorde ik in ja. het Ziggo Dome. Uh, ze hebben natuurlijk een hoop belang, want uh, belastingtechnisch vinden ze Nederland ook wel interessant, volgens mij. Nog steeds. Nog steeds ja. met uh, U2 samen. En, uh, dus uh, ik denk dat ze binnenkort wel uh, heel snel hier, uh, hier terugkomen. Dat want is. de toeren nog verder in, in, in Europa ook natuurlijk. Maar, of maar ja, die... dat moet eerst even beter ja, worden. Ja, dan moet eerst even beter worden. Maar hij heeft milde klachten, begreep ik. Die, maar, uh, die, hebben... ik denk, hè? Mick Jagger zelf. Oh. Ja, ja. Dus uh, ja, eh, jammer voor al die mensen. En, uh, Zeker. Ik zou bijna zeggen... Wat zou je you bijna zeggen? You, you, can't you can't always, always get, get what get, you want, natuurlijk. You, you can't, can't always get what you want, inderdaad. Ja. Hey. Ik dan toch maar even laten horen. Ja, jammer. maar. Ja. Mooie plaat, mooie plaat. Okay. Ja, prachtig. Echt waar.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 can't always get what you want, but if you try sometimes, well you might find Singing words, It's gonna vent our frustration If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse Sing it to me, you. toch wel weer een staaltje. You can't always get what you want. Ja, uh, ja daar ja. waren de meer gisteren, uh. ja, Frank komt even binnen. Frank binnen schrijft zetten. aan met, met een met mooi met verhaal. Met ja. ja. leuk. Ja, ja. Ja. vertel. Ja. Vertel, ja. wat is er al naald. Het oog het van, van de ja. naald. Nou, ja, uh, hoor ik mezelf oh, nee, Ja, natuurlijk. Me ik uh, kwam, uh, zoals te doen gebruikelijk, vrijdagavond... exact half twaalf bij Molly vandaan. Op de fiets. En ik had er zelf, moet ik zeggen, ook goed de vaart in. En dan rijd ik. En dus die oude fiets voor jou, hè? Ja, de, ja, oude 1932, de ja. ja. ja die oude ja, ja. fiets van 1932, kwaliteit. Oh, die Duitse fiets. Ja, nee, Nederlands fabricaat. Nederlands goed. fabrikaat, oké. Okay. Maar uh, inderdaad, die de Duitsers niet te pak hebben gekregen. precies. Die toch vijf jaar eigenaar van Duitsland. Duit. Ja, ja. Ja. ja, nou, vertel, ga door. Maar uh, ik, na die bocht, er op een gegeven moment werd ik onder straat, uh, werd hier. alles uh, zwart voor mijn ogen. En, uh, maar dat, dat was op het fietspad, hè? Op het fietspad, vlak in de, in de scherpe bocht naar links... vanuit dorp gekomen. Ja, bij de, brand, bij de brandweer daar. Ja, naar. bij de brandweer dan rechts die twee nieuwe flatgebouwen. Ja. En oud, op een gegeven moment een paar seconden later... <lacht> uh, word ik wakker en uh, zie ik een gast liggen... zo'n uh, bezorggast met een uh, met elektrische de... fiets. Ja. En die was uh, klaarblijkelijk dus, heeft zo hard gereden... Nee. misschien zat hij ook nog op zijn telefoon te kijken. <lacht> ik weet niet wat die jongens allemaal doen op de fiets tegenwoordig. Maar in ieder geval een frontaaltje. Dus frontaal wow. tegen mij opgeklapt. Dus nou ja, misschien reed hij... Ik reed denk ik 30, 25, 30. Hmm. En misschien hij ook. Dus ja, dat is dan een frontaaltje nou, met klopt, 60 Ja, ja. ja per klopt. uur. En ik denk dat dus, deze, uh, deze man met die elektrische fiets. die sprak niet op. een letter, Nederland. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dan is het op een gegeven moment... Uh, die wilde dus linksaf daar bij die, uh, dat fietspad uh, op, Rechtsaf, Hij rechtsaf. Jij ja. rechtsaf. Ja, en dan is het uh, klap. Nou, hij reed gewoon op mijn deel. En hij haalt natuurlijk zelf ook de vaart in. Want ik snap het wel. Die jongetjes staan onder druk om te af te leveren. Ja. Dus die uh, fietsen de benen onder een reet vandaan. En als je dan nog een elektrische fiets hebt... je lag trouwens goed in de prak ook... Ja. En die ding van mij, ik zet het spuur in de zadel weg. Omdat uh, mijn telefoon nog kunnen hey, vinden later. en mijn bril. Ja, ja, helemaal slapen. Ja, dus had hij uh, nog wel wat te eten bij zich, Frank, of niet? Of nou, ik toch, weet het niet. Maar is zal het zou wel is. een potpourri-stampot zijn geworden, denk ik. Achterin de bakje. Maar goed. De zo was dat mijn engelbewaarde nachtdienst had. Dus ik heb niks gebroken. Nee. Dat dat is het eigenlijk, dat kon het helemaal niet, nee, het. Hè? Ja. En, en, en later niet zoals op de Valentinweg. Ja, maar dat is een top, best wel heftig geweest. Uh, geen sporenonderzoek. Niks. Geen nee, ja, wat moet je ik kan dan. er niets mee. Nou, ja, maar ja, voor maar je je maar ja, knal je met je hoofd tegen een. Nou, ik ben ook met mijn kop op de stoep gekomen. om mijn bloedkop. Ja, dan kan uh, het nog wel erger ja. uitpakken, zeg je. Dus ja, ik, ik heb echt alle geluk van de wereld ja? gehad. Het kan namelijk nog erger. Johan Driehuizen. Er is een aantal mensen op op een plaats gegaan afgelopen weekend vreemd genoeg ik weet niet waardoor of waarom uh -huh. die uh, was er slecht aan toe want die is dus waarschijnlijk uh, voor zoveel procent blind gaan hoog. weg joh. Nee, joh. ook met een fiets ook mogelijk. met een fiets ja oh, ja dus, uh, een punt en dan uh, Peter van de Boogaard ook met zijn fiets onderuit dus uh, ik denk dat het in het een Motorongeluk, hè? ook uh, merkwaardig genoeg. Vijf dodelijke vijf oh, ja, motorongeluk. Ja, dat is niet lekker. Eind van de week ga ik op een fietsvakantie. Ja. In de nou ja. Het is nog wel hoopvol dat jij een helmje op hebt. Ja, ik ja. doe een helmje op je dom dat met een helm ja, op gaan zitten. Ja. Maar uh, weet je, ja dit is één keer in de tienduizend jaar gebeurd zo'n ongeluk. Ja, nee. ja. Ja. Maar ja, het kan maar één keer fout gaan. Eén keer ja Dat heb je gelijk. Heel vervelend. Maar goed, dat dus, ik zie in ieder geval dat voor de volgende... Ja, ik heb de van in, Ja, goed. <laughs> om de, die wond wat je verzacht hier. Ja. Ja. Ik ben blij dat ja. je er weer bij me bent, Nou, ik ben het nou. ook, want ik uh, had echt... Uh, Gezond en mel. Het ja. is wel even schrikken, zeg. Maar daar hebben we misschien een leuk muziekje voor nodig zo, Om er een beetje bij te komen. <laughs> ja, heel, dat, ja, mij. Dat ja, dat kan je uh, wel even regelen. Kijk, ja, dat ben ik. Ja, ah, ja dat regelen Ja, ik sta ja, ja, ja, maar helemaal, helemaal klaar, jongen. Helemaal goed. Oh beetje rustig gewoon. Nou, ja hoor, kan ik ga het gebruiken. Ja. Om er een beetje bij te komen. Om een eh, beetje bij goed. te komen. Ja, ik ga het gebruiken. I saw you in another's arm. Only in months we've been apart. You look happier. so you walk inside a bar.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 told so me Dr. May. Ja, we praten gewoon door. Wij praten gewoon door. Ze hebben het al over een reunie van de marienschool. Ja, nou ja, die is zaterdag. Dat hè? Ja, Jullie gaan erheen, jongens. Wij gaan erheen, ja. En wordt het een druk gegeven? Nou, dat denk ik wel. Want ik, volgens mij, want ik, hoorde, want ik hoorde iets van 200 aanmeldingen of zo. Maar hebben jullie bij elkaar in de klas gezeten, of niet? Nee, dat hebben we het nog over gehad. Maar ik, heb, ik ben in 66 afgeswaaid. Op de maar jij bent wel dezelfde leeftijd als wij. Ja, ik ben 68, april 68. 60, maar misschien dat jij één klas lager zat. Bij wie ja. zat jij? Bij Vegemerd of Franken? Meester Franken. Franken. ja, ik zat bij Vegemerd. Dan heb je dat al. Ja, ja, daar heb je het al gedaan. Maar ik ben van december 54. Ik uh, van april van 54. Ja. ja, ik ben een stuk ouder. Ja, dat ja. klopt. En ja, ja. <laughs> Ger is toch ook uh, van 54? Ik ben ook van 54, maar ik heb nooit een mirie op school gezegd. Nee. nee. Karel Dommel school. Karel Dommel. Karel Dommel. Karel Dommel. Ja. Dommel. Ja. Bestond de die Schaft nog iets. toen? Jawel, maar wij mochten niet als. Uh, oh, uh, van, omdat je vader daar leert. Belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling, ja. ja, ja, ja. Belangenverstrengeling, oh. okay. Dus uh, ja, dan. Oh, is dat, uh, het is tegenwoordig toch ook niet meer, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar... Nee, dat mocht niet. Nee, maar, dat mocht niet. Dat mocht terecht niet. ook. Anders was je heel anders terechtgekomen, denk Jazeker. ik. Jazeker. Maar denk jij? <laughs> dat had mijn vader me zo klein gehaald. Mijn broer heeft er. Ja, ja. We zaten net in een, zeg maar, in een soort van uh, omschakeling. Dat het. Op een gegeven moment mocht het wel. En toen heeft mijn broer. Hij heeft wel bij mijn vader in de klas gezeten. Oh ja, bouw die wel? Dat was geen succes. Ah. Ah. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, Maria school was een, was een leuke school. Ik bedoel, uh, ik ben er in de vierde klas gekomen bij Oleierhoek. Oh ja, zegt die naam nog eens? Ja, ja, ja. Die kwam uit Rutjebroek en toen kwamen wij hier wonen. En, uh, Rutjebroek? Ik, ja, ik werd in april werd ik, uh, kwamen wij hier. En ik, die laatste twee uh, maanden, dus in die vierde klas. En die Oleiroek stond voor de klas met zo'n grote lineaal. Ja. En, uh, ik zeg, hij zegt, uh, Hans, vertel maar eens, waar kom je vandaan? Ik zeg, nou, ik, uh, ik, kom, uit, uh, ik kom uit Lutjebroek. <laughs> dus en die hele klas, en die hele klas, die hele klas die lag helemaal <laughs> dubbel. En die Oleiroek pakt toch een lineaal zeg, en slaat een bom keihard op, die, op, die, op, die, op zo'n tafeltje. Ik denk, jee, wat is, wat is dit zeg, <laughs> <laughs> Totdat hij terecht kwam, je. dat dat ook echt wel ja. zo was. Ik kom je uit zo'n heel klein dorpje en in <laughs> ja, het ja, moderne ja. Zandvoort. En, uh, ja, nou ja, goed, dat was even schrikken, maar ja. ik heb me redelijk uh, snel kunnen aanpassen. Hoor, en, het is goed, gel ja, goed gelukt, hè? Ook. Ja, absoluut ja. wel. Ik ben van geen. Jij bent Franken, maar ja. Franken die had altijd een mooie verhalen, over uh, nederlands ja, Indië. Die, ja, en hij had ook... Had hij daar gevochten of iets? Nou, of? hij heeft in een jappenkamp gezeten, gevocht. Gevocht. Oh, Heb Oh, hij in een jappenkamp ja. gezeten, daar. kijk ja. Mee, ja uh, en daar, daar en wilde je nog Godie wel eens over wat uh, Indonesische kreten er doorheen. Oké. Okay. Huh. Maar, uh, ja, hij kon er heel mooi over vertellen. Ja, volgens mij ook, ja. ja dat is wel een merkwaardig, wel een aardige man. Huh. Maar, uh, ja, en een juffrouw Joosten heb ik nog... Uh. Juffrouw Joosten heb ik niet gehad, nee. Maar ik heb Nederlands geleerd met de letterdoos, met de kartonnen lettertjes. Oké. Okay. In de Maria School en dat is het... Uh, het letterplankje. Het letterplankje G. Uh -huh. En dat is het uh, op het hoek, dat lokaal wat nu een ja? andere kunstzinnige figuur ja? bezig is. Hij staat nu leeg geloof ik, want ze willen er een uh, jongere woning van maken, dacht ik. Oh, oké. Okay. Uh. Meen je dat nou? Ja, ze willen daar jongerenwoningen maken. in. Uh, is dat op de. Is, uh, volgens mij opgekocht door de gemeente en die gaat dat uh, ontwikkelen? Ja, dacht ja dan zullen er eerst misschien. Misschien dat dus ja. een plan was. Jullie zaten toch uh, achter de kerk daar? Uh, ja. Ja, ja, ja, aan de, aan, ja. aan de Koninginwest. Zeg maar. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Want, en, en daar heb ik nog catechismusles gehad. Oh ja? Van de nonnetjes. Ja, ja. ja. Kanonnetjes. Kanonnetjes, ja. Catechismusles. <laughs> Kate dat ja, dat je vond ik ook niet leuk. Nee, ik vond het verschrikkelijk. Niks van geleerd? Uh, nee, helemaal niks. <laughs> het is van één oor in een andere oor uit. Meen je dat Ja. Nee, ja, ik ben ik een... heb daar nooit iets van, van, van begrepen. Dat nee, op een gegeven moment bereikten wij ook wel de leeftijd... dat je ook niet meer naar de kerk wilde. Ik moest terug ook naar de kerk. Ja, zeker. Ja, na, ja, ja, het, nou, ja, het was een katholieke school. school he, ja, natuurlijk. Ja. En ik, ik, ik was mistinaar nog. Bij, bij ja, ik, oh, ook, ja. ik heb ook. Maar nooit meer misbruikt. <laughs> Een uh, beetje. Nou, ik vond het, al, ik vond het al wel lekker, maar... Nou, nee, naar mij ja. niet. Nee, ik weet nee, niet de meer. Club, nee. Er waren ook misdienaars waren zwaar anaald verwaarloosd over. Ja. Uh. Goedemorgen. Maar, maar, maar, uh, ja. nee, maar volgens mij, nee. Dat, ik heb er niets van meegekregen. Het, nee. het is nog geen elf uur en ze hebben het er alweer over nou, ja, ja, ja, Dat ja. is het leven zelf, ja. ja. denk er ja. niet licht over. Okay. Ja. Ja, ja, Godswege zijn duister, maar zelden aangenaam. boek. Ja. Dus dan Bob den Uyl, hè? Ja, ga, je, ga je die tekst ook zaterdag uh, uh, opnoemen? Uh, nou, bij, nou, bij al die oude leraren. In Godsland kan je niet poepen. Ja, uh, kijk, al die oude leraren zijn natuurlijk overleden. Dat ja, die zwaaien allemaal buiten. Uh, dus misschien dat er nog wat portretten te zien zijn hier. Ja, alweer. maar ik denk dat ze wel uh, klasterfoto's gaan ophangen. En ja. Ja, dan, dan word je gewoon nou, het is toch uh, niet, Er kunnen toch best nog uh, leraren uh, leven? Nou, dat weet ik niet. Uh, Meester Belien misschien. Nou ja, ik weet zeker dat uh, de heer van is overleden dat is de vader ja. van Jan van Gemer. Ja. Ja. Uh, nou ja, die, die was toen al uh, 50 of zo. Nou, hebben we, het, we hebben het wel over. Uh, oh. uh. Hoe lang geleden? De, de, 60 jaar geleden. 60, ja, uh, ja. Ja, 60, uh, ja. ja, 55, 60 jaar geleden. Nou, als je ja. 20 was en voor de klas stond, haalt dat toch? Ja, maar die waren er geen 20 hoor. Nee, hè? nee, nee er waren al Vroeger ouder. waren ze ouder, leek wel. Ja, ja. leek wel, ja. Om de Je had één ja. jonge leraar, Belien. Belien, ja. Nou, die, die zou misschien die, nog Ja, die, nou, die, die zou, nou, die ja, kunnen ja. Het misschien misschien wagen, is die er wel. We kunnen nog even wat vragen. Leuk. Maar het leuke ervan is. goed met de bis. Ja. mensen weer terugziet, waarvan je denkt, die ja, is, leuk, of wie is toch? dat ook weer. Af en ja, toe komen er mensen leuk. tegen in het ja. dorp, uh, ja. zeggen we hallo hallo. En uh, die zie je af en toe wel, maar de uh, hoofdmensen ja. mensen heb ik nooit meer gezien ook. Nee, nee. nee, klopt. Dat is wel grappig. Maar ja, jij bent natuurlijk ook iemand anders die, uh, als je door het dorp loopt, alleen maar mensen tegenkomt. Ja, je altijd al, ja. mensen. Nou, ja, goed, uh, op school gezeten, uh, voetbalclub TCB, weet je, je kent gewoon al mensen hier. Dat is ja. duidelijk. Ja. Nou, ja, jij in feite ook, maar. Ik ook, ja. Jij bent natuurlijk ja. lang weg geweest nog, maar. Uh, dus nee, herkenen, maar ik merk dat nog steeds. Dus ze kennen jou niet, denk ik. Of wel? Ja, heel veel mensen ja? wel. Ja. Ja. Ja. En ze noemen hem ook, eh, want ik heet. Gerry. Gerry. Heel mensen noemen mij nog Gerry. Ja. Oh ja? Ja, ja. oké. Okay. Want ik heette vroeger Gerry. Oh, ik, ik had helemaal niet aan die naam. Ja? Dus nee, nou, daar maak ik er maar Ger van. Dat is, is geval <laughs> nog iets. Ja. Weet je wel? Oh? En ja, ja, ja. Uiteindelijk, naarmate de jaren vorderden, werd Ger G. Werd Ger G? Ja, ja. Er zijn ook heel veel mensen die maar G noemen. Ja, ja, ja dat, muziek, ik, ik moet altijd denken aan uh, Geek Braadslee dan. Ja, G. Brazley. Ja, ja, ja, ja. ja Dat is, uh, is wel wat anders. Gooi je nog eens met een stukje muziek erdoorheen. Kan ja. ik dat doen? Ja, want dan kunnen we daarna de kort nieuws even doen. Uh, Ach, ja. luister. Ah. ja Is hij mooi of is hij mooi? Hij, hij is, is mooi, ben ja. ja. jij de serie Stranger Things? Stranger, Stranger Things op Netflix. Nee, nee. Al die jongetjes. Helemaal, helemaal leuk. Stranger no, Things? Ja, hele is een hele goede serie. Ik heb wel dit uh, Strange Effect. Ja, nee, Dave Barry. Ja. <laughs> maar waar gaat dit over geven? Stranger Things heeft een nummer van uh, Kate Bush. Oh ja, heb ik gehoord, dat, ja. In dat, uh, in dat hele verhaal. Gewerkt, uh, ja. En uh, dat is nu een, een, een enorme hit. Ja, het is weer een, uh, een nieuwe hit geworden, ja. ja. Oh ja? Ja, ja, ze is weer helemaal populair. Ja, grappig toch? Onze, uh, onze Kate. Dat ding vroeger, hoor. Zullen we het doen? Ja hoor, prima. Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sport? Nou, niet met een uh, rufste snelheid. Uh, ja, dat is het niet nou ja. geweest. Hij blijft leuk, uh, voor de verandering is het iets over niet formule dat. is. Nee. Ja. Hey, onze 25e overwinning van onze max in uh, knap, Baku. Ja, heel knap, heel knap. En hij staat op dezelfde hoogte als uh, ja. uh, Nicky Lauda. En Jim Clark, hè? Inderdaad, ja. Dat inderdaad, ja dat en Jim Clark inderdaad ook, ja. ja. ja dat klopt 25 Mooi, overwinningen. He? Ja, dat uh, is toch wel iets. Dus uh... waar moet hij nu heen? Wie is de volgende ook weer? Die uh, volgens mij is de volgende... Uh, die ik 27, uh, zag ik ergens. Maar ik weet niet meer wie het was. Maar... Is dat niet uh, onze vriend... Uh... Maar ik hoor niet meer over Hamilton. Vertel eens wat over. Wat is er van hem geworden? Ja, hij een ja, ja, Hij ah, kwam uh, als een oude man kwam hij uit de, de... Dank je, ja. Ja. Hij kwam uit, uh, uit de auto. Ja bedankt. <laughs> uh, ja, je kon het overnemen, hoor. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh, nee, nee. nee maar mij verder niet uit. Maar, uh, <laughs> nee. Hij kwam als een oude man uit. <laughs> nee, Sorry dat ik het gras weer ja. je, je kent dat porpoising weet je wel. Dat, dat stuit erover. Uh, ja. uh, dat, dat, dat is in, in Baku uh, erg. Omdat uh, ja, die weg is... Uh, ook niet helemaal. Glad en uh, dus hij had er enorm veel, veel, veel last van, en hij stapte uit zijn auto. Was echt een, als een oude man, ja. hij kwam er bijna niet uit, nee, nee, het is wel, heel. <laughs> en, uh... Maar ik denk ook wel dat het een klein beetje... te Nou, hij zag, hij zag waarschijnlijk wel de camera's op zich gericht... en dacht Precies. van, nou, dit kan ik weer even uh -huh. gebruiken. Ja. Want wat ze nou willen is dat de FIA gaat ingrijpen... op, op dat gedoe met, kom op, met, met, met, met het stuiteren. Kom op nou. Wat die andere teams weer niet willen, omdat... Uh, ja, zij zeggen, wij hebben het redelijk onder controle... en we hebben daar ons best voor gedaan... En, ja, dan, gaan ze, dan moeten wij onze wagens gaan aanpassen. omdat uh, ze Mercedes willen helpen. En daar kan ik me wel uh, iets goed, goed iets bij voorstellen hoor. Want ja. Uh, ja, Mercedes moet het zelf gaan oplossen. En als ze die wagens maar iets uh, uh, hoger zetten. dan hebben ze er minder last van. Of laag, lager laag of hoger. Maar dat zal waarschijnlijk weer... tegen de kosten gaan met de snelheid. Dus dat, uh... ja, ja. Nou, Ik hoorde gisteren uh, bij die NOS-podcast... Ja. Uh, Lammers zeggen van... als je dat gaat aanpassen... Ja, dan kan je als een soort Cadillac... Nou, dat moet Frank heel erg bekend in de oren klinken... Ja, over nou ja. het rechte stuk... maar krijg hem dan nog maar eens de hoek om. Ja, dat inderdaad. is de volgende ja, vraag. Ja, ja. Maar het zou wel oneerlijk zijn tegenover uh, de teams... die het wel onder, uh, redelijk onder controle hebben. Ja, het kan dus wel technisch gezien. Ja, natuurlijk, het kan technisch ja. gezien wel. Maar ja, het gaat, het gaat kosten van de snelheid en de, in de bochten. En, uh, nou ja, goed, die andere teams hebben er uh, veel minder last van. Er is er maar één die echt uh, uh, helemaal te steunt. Dat is uh, Pierre Gasly van uh, Alfa Tauri. Maar dat is zo'n beetje de enige, hoor. En uh, ja, die andere jongen, die uh, Russel... Ja, die is toch vrolijk aan die auto, dus uh, zo Ja, het is niet, olden, zijn, bijzond, he? He? niet helemaal. Ja. He? Ja. Ja. Nou, hij uh, liep, uh, huppelde vrolijk naar uh, ja, ja, de Coriëntoers. Ja. ja, Maar was Ja, hij werd derde Max de daar. He? He? Max ook. Ja, Max ook maar. Helemaal he? vrolijk, omdat hij de eerste was. Natuurlijk wel, <laughs> ja. ja uh, maar dat kwam ook door uh, Ferrari, hè. Uh, uh, Ferrari's vielen allebei uit. Dus die zijn weer een beetje op het oude niveau, kunnen we wat stellen. Ja, uh, maar Hans, uh, ja. nu, nu die twee verhalen daar hoor ik ook het een en ander over. Zeg eens Ja, want, uh, uh, nou ja, goed, motorische problemen. Straks ja. naar Canada, wat, uh, wat weet je daarvan? Nou ja, motorische problemen hebben ze sowieso. Want die twee Ferrari's van het Ferrari team, dat waren niet de enige. Er waren er nog twee met Ferrari motoren Ja, een Haas behoorlijk. in een halve in gemeente. Ja, nee, ja, goed, ja goed. Uh, uh, en waarschijnlijk moet Leclerc een nieuw, ja, nieuwe motor sowieso, omdat hij geploft is. Ja, hij moet tien, wat tien hem lekker naar achter. Ja, wat hem gaat uh, straf gaat kosten waarschijnlijk in Canada. En, uh, Heeft hij al drie motoren gebruikt? Ja, volgens mij wel, ja. ja. Tenminste ook uh, onderdelen van motoren die ja, nou precies. ook meetellen. Dat was iets van de, de turbocharger. Uh, ja, kijk, ze hebben die, die dingen ze meer gedaan hebben aan die wagen zelf... dan aan de motoren. En dat lijkt erop. En, uh, ja, het, het is lastig te zeggen, maar uh, dan hebben ze wel een groot probleem... als er nog uh, zoveel races voor de boeg zijn. Dus uh, we gaan kijken wat het uh, gaat worden... Uh, maar die griststraf zou uh, Max natuurlijk ook willen helpen hè, in Canada. Ja, ja. Dus dan uh, wordt hij op een zetel naar uh, zijn tweede wereldtitel gedragen, lijkt het. Maar het is nog ja, erg vroeg ja, in het seizoen. Hij zult de dag niet prijzen voor het avond. Nou, dat anders. bedoel ik, ja. ja, ja heel, Frank, heel, heel goed, goed Frank. heel goed. Mooi, mooi. Nee, nee ben blijf je het even roepen. <laughs> tegeltjes, dat tegeltjes. is natuurlijk wel zo. Ja. Ik zeg Geen, tegeltjes. Deze ja. tegeltjeswijsheid uh, <laughs> kunnen we wel gebruiken. Dat we in uh, september, afgelopen september, hebben meegemaakt. Ja. dat dit weer geëvenaat zou kunnen worden, wat denk ik heel erg moeilijk wordt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan, ja. Nee, ja maar voor hetzelfde geld kan hij in, in Zandvoort... zelfs weer een kampioen worden dat maar zou, denk je dat, nou, dat, zou dat, dat zou wel heel dat snel zijn. kunnen ja maar het is nu nog maar 35 punten of zo dus dat is, het is eigenlijk heel, heel weinig hè. Ja. als Max één keer uitvalt dan staan ze bijna weer gelijk. dus ja dat is ook wel. ja en ook, tenminste als we kleren winnen dan hè. Maar, uh, maar het zou wel het, het heel zou, mooi het zijn het zou kunnen ja het zou wel mooi zijn natuurlijk hè ja het zou wel hier, heel bijzonder je zijn denk ik niet dat dat gaat gebeuren maar goed uh, is er al af ze gaan nu naar Canada een race die uh, twee jaar natuurlijk niet uh, gereden is. Een prachtige ziel. Mooi ziel uh, Gilles Villeneuve. Uh, ik ben er zelf, zelf geweest. Het is een schitterende Grand Prix. Een mooie stad. En uh, ja, uh, ik ben blij dat hij weer terug is. Want het is vaak ook uh, een, een goede race. En een spannende race daar. Ja. Op dat eiland uh, bij Montreal. En uh, ja, we gaan het uh, meemaken. En uh, wat we ook mee gaan maken is uh, dat Alonso... Uh, de langst zittende Formule 1-coureur is geworden. Hè? Ja. Hij uh, heeft Michael Schumacher... die 21 jaar, drie maanden en nul dagen uh, achtereen... Of tenminste uh, vanaf zijn eerste race tot zijn laatste race... Uh, de, in, in die Formule 1 is geweest. En uh, Alonso nu 21 jaar, drie maanden en acht dagen. En uh, ja, hij is ooit begonnen bij, uh, mm. bij Minardi. En, uh, ja. Eigenlijk gewoon een beetje opgeklommen... En uh, tot hij uh, voor Renault uitkwam en daar uh, wereldkampioen werd met uh, 2005, 2006. Ja, het, hij is nu 40, maar hij kon het nog redelijk uh, en allemaal. Ze lieten bij Ziggo Sport een foto's zien toen hij begon ja. en hoe hij er nu uitziet. Ja, en toen uh, hij begon leek hij ontzettend veel op Lendo Norris. Ja, dat zou kunnen. Ja, nou, dat, zou, ja dat, dat heeft hij wel van weg, ja. Van vroeger. Ja. Maar het is natuurlijk een geweldige kleur uh, nog en... Uh, uh, ik denk dat hij misschien volgend jaar, volgend jaar zal weer nog wel doorgaan. Hè? Het is gewoon een liefhebber van de autosport, kunnen we wel zeggen. Want hij rijdt niet voor niks door die 24 nee. Le Mans, Die 500-mijl in Indianapolis, et dus, Ja, uh, en het is gewoon een verschrikkelijke goede coureur. Ja, een enorme goede coureur. Ja. Dus, uh, nou, daar zijn de meningen nog wel over. Want als je het aan Alexander Albon gaat vragen op zaterdagmiddag... dan was hij niet zo blij mee, hoor. wat Alonso deed in de kwalificatie. Ja, maar goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En, maar goed, ja. Uh, <laughs> nou, Max heeft er ook een aantal keren gereden. In uh, 2019 voor de laatste keer werd hij vijfde. Heeft hij er wel eens gewonnen? Nee, nee hij heeft er niet gewonnen. In 2018, nee? derde in 2017 viel hij uit. En hij is een keer vierde geworden in, uh, in 2016. In 2015 reed hij ook, maar toen werd hij pas vijfde. Zeg maar. Dus hij heeft uh, eigenlijk pas één keer op het podium gestaan met een derde plaats. Maar dat zou waarschijnlijk wel, uh, wel veranderingen komen. En, uh, ja, de race is zondag om 8 uur. Dus uh, mocht je willen kijken, uh, vergis je niet. Acht uur s'avonds. Okay. En de kwalificatie is per, nog later. Die is om 10 uur op zaterdagavond. Dus dan zijn wij wel terug van die reunie, denk ik. Van de tien uur s'avonds. Je weet het nooit, Hans. Nou, je weet. Nee. Nee, ik bedoel. Hij heeft net hier. huis, hoor. Hij heeft net een heel verhaal over vertellen, Frank. Over een. Maar goed. Oké. Wat ik nog even wilde zeggen is dat de Grand Prix van Zuid-Afrika waarschijnlijk weer terug op de kalender komt. Stefano Dominicali, de grote man van de Formule 1, die was gisteren in Johannesburg. Ja. Om daar uh, puntjes op de i te zetten. En ja dat zal waarschijnlijk misschien toch wel uh, ten koste gaan. de uh, ze zeggen de Grand Prix van België. Dat zou op zich wel jammer zijn natuurlijk. Dat zou heel jammer zijn. Uh, Frankrijk kan me nog iets bij voorstellen. Ja. Maar Monaco ja. staat natuurlijk ook nog steeds... Uh, ja, onder, ook een beetje op. op uh, los, ja, want je krijgt natuurlijk ja. volgend jaar krijg je ja. Las Vegas ja, erbij. Het, he? ja. en, uh, ja, ik denk toch niet dat ze meer dan 23 races in een seizoen willen gaan rijden. Nee, dat, dat gaat ook niet werken. Dat is gewoon uh, te veel. Ja. Uh, de geruchte gaat ook dat... Uh, uh, Oscar Piastri. Die, ja, die uh, gaat dan, er ja, die gaat uh, waarschijnlijk komend weekend zijn laatste knop ja. rijden. Uh, en dan moet, zal hij waarschijnlijk worden. Uh, nee, uh, hoe heet het? Uh, Nicolas Latifi gaat waarschijnlijk zijn ja, laatste knop rijden. De Canadees is zijn eigen land, dan mag hij nog rijden. En wordt daarna vervangen door uh, de Australiër Oscar Piastri. En um, ja, een enorm talent, hè? Enorm talent, ja. Hij ja. is uh, Formule 2 kampioen geweest, ja. uh, Formule 3 kampioen. Ja. Dus um, uh, ja, hij heeft zijn kans nog niet gekregen, maar het zou kunnen dat hij uh, bij Williams gaat instappen. En uh, ja, dat zou een mooie be uh, beloning voor hem zijn. Ja, hè? Zeker. Hij komt in de Alpine-opleiding. En ja, het is een enorm uh, getalenteerde coureur, er schijnt het te zijn. <laughs> Oké. Okay, um, nou verder uh, wat hebben we nog meer? Uh, ik wil nog even op de Formule 1 uh, te, te uh, beëindigen. Wil ik nog even een uh, documentaire aanprijzen. Uh, Dat is de documentaire Super Sweet op Via Ik weet niet of mensen die hebben hier. Maar, ik, ik wel, uh, want ik heb hem gezien. Uh, wat jij uh, had wat jij heeft, gezien? Ik heb hem zelf gezien. Deze documentaire waar okay. jij het over hebt. Dus, en het uh, was een. Ik vond het een tragisch verhaal. Helemaal aan ja, de tijd. Ja, natuurlijk is het een tragisch verhaal. Ik bedoel, helemaal aan de tijd, hè? Om het leven gekomen. Ja, ja inderdaad, klopt, ja. En, uh, maar het zat toch goed in elkaar, hè? Ja, dat Het mooie beeld dus uit de nou. jaren 70, hè? Dat... Uh, wat ze ook nog zeiden, dat ze da toen reden in, in uh, uh, rijdende doodskist. Hè? Dat was ja. natuurlijk ook gewoon. Ja. Nee, je Heb moest dan al het wachten of je de volgende race weer uh, uh, mee kon doen. Het was want, eigenlijk uh, uh, gewoon een kruisje slaan voor, ja, uh, voor de start en uh, hopen dat uh, ja, je aankwam. Uh. Heel gevaarlijk maar is dat toen. dat niet he. van alle tijden al, die auto's? Nou, nou nee, nee, nee, het is zo, is zo gevaarlijk ja. was het niet. Hè? Ik bedoel, uh, de laatste jaren. Ja, je hebt dat laatste ongeluk gehad met die, met die Canadees. Tegen die kraan aan, weet je wel. Dat is gewoon een jaar of twee geleden. En uh, Bianchi ja. Ja, en en, is nog uh, Maar goed, dat is eigenlijk het laatste grote ongeluk geweest. Ja. En in 1970, als je over de kop ging, dan wist je bijna zeker dat die waren in de fig flow. Ja. Want die nou, materialen die waren gewoon uh, veel minder. En, uh, uh, vergeleken met wat ze nu hebben, was het ja. toen uh, bijna bordkarton. Hè? Dus, uh, oh, ja, echt, uh, dat liet het ook niet door uh, de in Dat was uh, inderdaad wat jij zei, want over de kop dat, uh, is Ronnie Petterson namelijk ook overkomen. Ja, in één van zijn eerste ja, Formule 1-wedstrijden sloeg, sloeg hij over de kop. Ja, dat en ko hij ook. kon het nog wel navertellen. Ja, dus, nee, dat klopt, maar als je een beetje pech had, dan vloog hij wel in de fik. Want hij heeft in standvoort uh, ook een zwaar ongeluk gehad, hè? Dat en weet dat ik was niet. was niet in een Grand Prix. Nee, dat? Maar, maar dat was één uh, ja, of twee weken ervoor... Ja, met, uh, dat weet ik nog, ja. ...met het uh, testen, zeg maar. Ja, ja. Ook, uh, ja. ja en, en, en wat mooi was, die, uh, in 1978 gebeurde dat in Italië met die Ronnie Patterson. En hij reed toen voor uh, Lotus, samen met Mario Andretti. Maar hij was echt tweede rijder. Hij had uh, moeten tekenen dat hij uh, Andretti niet in de weg reed. Hij was eigenlijk de snellere coureur... Ja. Maar hij kreeg de mindere, de mindere banden en, en, en, en bepaalde dingen op zijn auto. Waardoor hij eigenlijk werd tegengehouden door, door Lotus. om zelf wereldkampioen te worden. En dat, dat was wel erg triest allemaal. Ja. Maar goed, dat staat allemaal in die, in die documentaire. Ik zou, hem, ik zou hem gaan kijken als ik jullie was. Um, als laatste nou, ga ik even naar het voetbal. Nee, voetbaljongens, jullie. Uh, ja? Ja, ik weet uh, wel wat mooi, jullie uh, mooie sport Nee, Ik wil het even hebben over een uh, jongetje van 13, Mick Akkerman. Oh, nee, nee. Ja, en, ja, en uh, die, gaat die, gaat van, die gaat van PSV naar Feyenoord. Ach. En wat betaalt Feyenoord? Die betaalt 90.000 euro voor een 13-jarige jongen. Zo. Nou ja, dan is, heb je het over gekkigheid in die, uh, ja, in die de voetbalwereld. De hele voetbalwereld is toch... ja wel? Nou ja, goed, uh, dit is een uh, bepaald teken <lacht> ervan. Hè. Als we voor, voor een 13 jarige al 90.000 betalen het zijn niet de tientallen miljoenen die voor uh, Mbappé en et cetera worden betaald. Dat nou, is een leuk begin voor een 13 jarige het, Voor een 13 jarige is het een leuk begin, <lacht> toch? Ja, zeker. Nee. Hey, welke 13-jarige uh, kan zeggen... ik ben 90.000 euro waard? Uh, ja. ik, ik kreeg het toen niet, hoor. Toen ik mijn eerste Halemsdagblad hier nee, begon uh, te lopen. Dus uh, dat had ik niet. Nou, alles bij elkaar heb je dat nu wel, dacht ik. Hè? Top, nee, ja, nee, nee. Nee. Nee. nee, nee. Je hebt alles opgemaakt natuurlijk. <laughs> ja. Ja, dat moet je niet doen, hè? Goed, jongens. Ja. Oké, okay, dat was een beetje jongens wat de sport betreft. We gaan Mooi's een muziekje uh, draaien. Ja. Hey, het wordt, weer, weer. wordt mooi weer vandaag, hè? Uh, ja, is dat zo? Oh. Ja, luister maar. Is dat zo? It's a beautiful day. Nee, veel mooier. Sunny day. Nee, nog mooier. Hier komt de sun. Nog mooier. Nog <laughs> mooier. Oh ja. Yeah. Goed. Good day sunshine. Good day sunshine. Good day sunshine. I need to laugh. And when the sun is out. I've got something I can laugh about. I feel good. In a special way I'm in love And it's a sunny day Good day Sunshine Good day Sunshine Good day Sunshine We take a walk The sun is shining down Burns my feet As they touch the ground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 Ja, ik heb het eerder gedaan. Oké. Okay. Ja. We, uh, we ja. hebben het uh, ondertussen nog even over andere zaken. Maar ja, inderdaad. Nog, toch echt uh, zijn die uh, de die Ik zal even dichtzetten. Hé hey, jongens, houden jullie van uh, haring? Ja, ja, nou, ja, ja, ja. zeker. Uh, ja. Iets met vismaaltijd? Hadden we dat uh, gehad? Nee, <laughs> we ook wat, wat in? nee, daar wil ik niet heen. Er is, het is een grote dag uh, wat betreft de haring. Hè. Oh ja? De, ja? Ja, het is... Uh, Hollandse nieuwe of Noorse nieuwe? De Hollandse... Nee, Hollandse nieuwe. Nou, het is eigenlijk de Noorse nieuwe. Ja, daar ik wel gelijk zijn. in. Want <laughs> hij wordt gefabriceerd in... Uh, of schoongemaakt in uh, Scandinavië inderdaad. Dan komt hij hierheen. Maar vandaag is de grote dag. Het, is, uh, het eerste vaartje wordt uh, oh, geveild. geveild. Sinds twee jaar weer. Want dat is ook twee jaar niet doorgegaan. Uh, 2019 bracht hij uh, 95.500 op. Net Zo. geen. Uh, Net voetballer. Ja, precies. <laughs> ja, nou, ja, ja, een 13-jarige <laughs> <d> <dittienjarige laughs> haring. 13-jarige ja. ja. haring. <laughs> <laughs> en mensen, het zijn niet die haringen die in die tenten moeten. <laughs> dus, maar het is wel voor het goede doel. Hè? Dat, ja, uh, dat, nee, mee, dat is duidelijk. En uh, we doen een soort Amerikaanse veiling. Iedereen die meedoet, die betaalt een bepaald bedrag. En uh, ja, voor, uh, twee jaar geleden was het dus 95.500. En uh, de opbrengst gaat dit jaar naar de stichting wensen. Dat is natuurlijk een prachtige... Nobel verhaal. Nobel streven. Ja. Maar uh, ja, morgen dan krijgen we ze uh, te eten hier denk ik. Nou, ik ben heel benieuwd. Yeah. Ja, Volgens mij is morgen ook bij Laura Hardy hebben ze een party, Dus daar kunnen we hem ook uh, gaan, uh, oh, okay. gaan proeven. Maar ik denk bij alle stalletjes, uh, bij Berg en uh, alles uh, yeah. kunnen we hem gaan uh, proeven. Dat is mij benieuwd in ieder geval. Yeah. Ja, zo nieuw is hij ook weer niet, want hij komt inderdaad uit uh, Scandinavië. Ja. Maar worden die uh, haringen als gefangen, gefangen, gefangen. gevangen zijn, worden ze dan aan boord al schoongemaakt? Of worden ze gewoon compleet met motor en nee, aangeleverd... bij een visafslag en daar schoongemaakt? Ja, nee, in, in, in, bij een visafslag okay. gebeurt dat. Oh. En dat is in, uh, uh, dit keer in, in, uh, in uh, Scandinavië, volgens ja. mij. En, uh, ja, ze benieuwd hoe die smaakt, maar uh, ja... Waar haal jij, als jij een haring eet, waar haal je dan meestal? Ja, bij Ari. Ari ah, die guiten. Het, ja. Ja, ja, ja. Of ja. Uh, soms ook aan de boulevard bij Patrick. Ja, ik ook. Uh, een van de twee, inderdaad. Maar uh, ja, die van Ari vind ik echt superlekker. Ja, die is goed. Absoluut. Ja. Nou ja, die van Patrick, Patrick ook. Maar, maar ook, hij ja. maakt het toch zelf schoon ook? Uh, ja, die ingewonden gaan eruit. Nou, wat fijn is, als je bij, uh, bij Ari bijvoorbeeld een haring... Dan, komt hij uit zijn tonnetje en dan wordt hij voor je neus schoongemaakt. Ja, Terwijl er ook sommige vismannen zijn. Daar ligt al een hele stapel gewoon ja. weet hoe lang. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen, want er moet een beetje doorlopen in zitten. Anders dan krijg je veel fileforming voor je kar. Maar, ja, maar zo... ik heb liever eentje die natuurlijk... Tuurlijk, uh, als, nou, als al, hij uh, al een uur ligt, dan is dat niet bijvoorbeeld nee. voor... Uh, voor uh, ja, het, wel, het welzijn ja. van de haling, zomaar zeggen. Ja ik, ja, ik weet het niet. Adi heeft wel, misschien wel de beste. stukken ja. En hoe eet jij met uh, uitjes, en, uitjes en, en zuur? in stukjes, ja. ja. Nou, ik heb het ooit geprobeerd op uh, traditionele wijze... maar toen kon ik met de plekken uitkleden... om de uitjes en zuur uit mijn overhemd te halen. Ik dus heb er dus ook eens een keer tegen die, die kleed uit mijn handen. Dus oh. Dat wil je net een hap nemen en pas. Ja, dan kan je ja, meteen naar huis uh, ja. voor verschoning. Dan ja. ja. nee, ben dus je al wat, klaar. In stukjes met zo'n een, een, ...prikkeretje erbij. Oké, okay, ja, ja, ja, een erbij. leuk Hollands vlaggetje. Ja, oh ja, met mag een <laughs> nog Hollands vlaggetje. Ja, <laughs> ja, dat is, die maakt het af, hè, dat Hollands vlaggetje. Ja, ja zeker, ja, ik, ja. Wel, ik wel. Maar dat kun je niet opeten. Nee, kun je niet nee. opeten. Nou, is goed koud. maar ja. <laughs> <laughs> hey, eet jij geen harie, ger? Nou, ik ben, ik ben er niet heel gek op. Nee? Nee, ik heb het wel... Uh, ik, <laughs> toen ik in, in Volendam werkte, moest ik harie... Ja, bijna wel, ja. paling. En ik ben ook niet gek op paling. Nee? Nee, nee, nee. nee daar oh, dan we nee. nog wel eens bij Patrick Berg een broodje paning. ook erg Ja, dat doe ik ook uh, heel af en toe. Nee, dat ben ik ja. niet uh, heel. heb uh, je van oesters? Nee, ook niet. Ook niet nee, nee. Dat vind ik, oesters hou ik ook niet van. Dus net als je verkoud bent een keer flink je neus ophaalt, dan heb je een oester. Ja, dat dat, maar. dat idee. Dus ja, dus ja. Nee, daar ben ik ook niet zo van. Nee, nee. nee. En uh, hou ik ook niet. Nee. Ben ik ook niet gek op. Ja, dat vind ik lekker. Ik eet het wel, weet je ja. wel? Als het echt uh, als er is, anders is. Als er niks anders is, dan Maar vissen op zich wel. Uh, ja. ja, zeker. Stukjes allemaal. ja. We ja, jaren achtereen uh, tongetjes gegeten ja, geven. Tonnetjes ja, uh, ja, uh, natuurlijk. Was ja, dat niet op jullie vakantieadres? Ja, ja, heel ja. goed. Oh, ja. ja. wat jullie jarenlang, dag en dag, bijna elke dag hetzelfde aan? Nou, vijf dagen achtereen, elke avond tong. Ja, nou, natuurlijk. ja Heerlijk, toch? En dan kwam de Ober, uh, proforma met het menu. Ja. En dan gaf hij ons het menu voor één seconde en pakte hij het terug. En dan zonder dat wij iets gezegd hadden, ging hij al alles opzommen wat wij zouden eten. Terwijl <lacht> <En dan lacht> zou <je even lacht> mensen kijken van wat is dit? Ja, mooi, ja. is Ja, gisteren, ja, ja. Veel... ja dat was in gas. En het door de en toen ik de plantje op z'n la vista. Goed hè. Dat ja. was dagen achter elkaar. Ja, mooi ja. hè. Ja, ja, ja. ja, mensen. Ik train een sopperverscato. Een een En nu kwamen weer die twee oude sharks in tegen. Er komen nog steeds mensen tegen die door de jaren heen daar hebben meegemaakt. Die worden natuurlijk ook steeds ouder. Ja, geweldig hè. Oh, de the boys, yeah. they're all the boys. <laughs> yes. The boys yeah, from Holland. Ja, er yeah. zit daar wel een kaliber uh, toeristen... wat uh, een beetje zorg uh, heeft voor zich omgeving ja, waar ik die naartoe. Ja, ja, ja. uh, die net iets meer te besteden hebben, vermoed ik. Ja. Dan uh, in Torremolinos bijvoorbeeld. Ik begrijp ja. het. Ja. Maar als ja. jullie op, uh, op uh, dezelfde tijd uh, daar komen, dan kom je natuurlijk waarschijnlijk ook die andere gasten die ook op hetzelfde ja, tijdstip daar. Komen, ja. Ja, ja. Dan, uh, ja, dat Klopt. Dat heb ik al een paar ja, dat keer dat is een mooi verhaal. Die mensen waar we het over hadden... dat is een, uh, wat Ger zei, een soort hyacinth bouquet. <laughs> ja. Dat lijkt ja. ook een beetje op ook dezelfde koep. <laughs> ja. En ja. Hij, uh, haar man was uh, iemand die op 51-jarige leeftijd... zijn farmaceutische bedrijf in Engeland... met 750 man personeel verkocht. Oh, okay. En daarna zorg. natuurlijk zorgeloos ja, uh, verder zorgeloos het leven door. Zorgeloos ook. bestaan natuurlijk. Dus uh, ja. ja, die man die had dan uh, een Bentley uh, S1... En die ging niet met een vriend van hem, die ook zo'n ding had. Dan gingen ze naar Australië rijden? Mm -hmm. En dan er reed er achter een soort veegwagen met onderdelen met wat mechanics aan boord. En dan <laughs> reed ze nou, Op een gegeven moment zei zij ook: uh, Hey, we winnen het volste Karachi, en I found it far enough. So we decided to go home. En <laughs> de ja, boys went home. <laughs> geweldig, joh. De auto naar Australië. Ja, eigenlijk. mooi. Ja, geweldig, toch? Mooi. Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja. ja. Hebben jullie vroeger tong gegeten bij in Duiven? Nou ja, zijn? zeker. Ja, ja. De, de tong Picasso, hè? Ja. Met die vruchtjes erop. Ja, ja, ja, Die was populair, hè, toen. Ja, die was heel populair. Maar er ja. waren wel hele goede tongen toen ook. Dat was sowieso mee. een heel populair restaurant. Ja, maar dat was ook ja. een goed restaurant, ja. Ja. ja. ja. Boven was het vaak gezellig, weet je wel. En, uh, ja, ja. Boudewijn. Ja, Boudewijn ja. inderdaad. Ja. Ja, ja daar ja, ja, je we Boudewijn wel. erbij. Ja, Boudewijn. Ja, we hadden het net even over, ik, ga, ik schakel even ik terug duruk. in de versnellingen, over de Maria-school. En we moesten we ter kerken en daar zat Boudewijn, duiven voor Ja, Bobo. Bobo. Bobo. Die zeiden: geef ons heden ons dagelijks brood en zondags een croissantje. <lacht> dat, is nooit vergeten, dat zei hij altijd. Ja, het was zijn eigen onze vader had hij ontworpen. Ja, dat, is, dat is toch ah, mooi. Ja. Als ik hem tegenkom op uh, soortgelijke fiets waar jij op rijdt... dan zal ik hem daar duizend nog eens even over na vragen. Maar je ook op de manier esschool Ja, ja. Nou, Misschien is hij er dan zaterdag. Oh, Dat, dat, dat zou ik zeggen. Maar, uh, maar jij kwam meer tegen bij uh, de genomen, waarschijnlijk. Uh, nou, nee, hij was geen zo'n genomist. Nou, dat zat hij ook wel regelmatig, hoor. Ja? ja? ja, ja nou, ik, nou dat ik, wij ja. misschien al wat opdracht nou, dan niet zagen. Ja, ja, ja. Niet een hele grote genomist. Nee. Nee. nee, volgens mij ook niet. Nee, nee, nee maar hij, hij staat wel al met Ab met, met van der Molen en uh, ja. Dirk Vister. Slappe Dirk. Ja, slappe Dirk. Slappe Dirk. Ja, nou, nou, de vrouw alcohol. wel eerder vertelde. Ja, Dag mevrouw, een, een me alcohol lachen. is Abje thuis. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. De hij is jaren de vandaag he, trouwens. Gefeliciteerd neer op. Appie, Appie ja. alcohol? Oh. Nee, hey, vandaag al. de Ik heb hem gisteravond gezien bij Molly. Ja, ja. En dan hadden we het nog even over die biervultjes. Over waar weet je nog? Ja. Oh ja. En, oh ja. Uh, ja. Hij zegt: Jongen, het was een hele hype. Hij zegt: Er kwamen mensen naar me toe die vroegen of ik uh, mijn handtekening op een, een bierveldje wilde zetten. <laughs> Zet deur. Zet deur, ja. Fantastisch. Ja. grap. -e en ook met een streep er nog heen, weet je wel. Zet deur. Waar laat hij hem? W-A-E-R en een L-A-T-I-U-M, weet je Quasi Latijn, Stamvoortse vissers Latijn. Ja, fantastisch. Hij heeft wel eens een keer een verhaal verteld dat hij bij de dokter was. En die vroeg aan hem, heeft nu een alcoholprobleem. Hij zegt, nou, als het er niet is, wel ja. <laughs> Ja, ja, dat is goed verhaal. Ja, ja, en, ja. en hij luistert ook regelmatig uh, naar dit. Ja, ja is dat zo? Oh, ja, ja. Dat de dokter aan hem vraagt, uh, drinkt u? Ja, wat heeft u? Ja, ja, oh, ja. <laughs> ja dat, uh, dat, dat, dat is hem wat te voet uit. Ja. Dat is uh, ja, uh, nou, nou hè, nee, we hebben nog een halve minuutjes. Dus. Oh, we hebben nog een halve minuut. Ah, oh. uh, oh, dat kan nu nog even... Van nou, dan gaan we de Duits toch nog heel even hebben... over de toestand aan het De Vavosjeplein. Oh, uh, zit het er zo? De Vavosjeplein. Gisteren ook bij de Haringkar... Dat een dorpsgenoot van ons gaat verhuizen door de overlast. En dat is oh. wel erg triest. Overlast van mensen daar? Ja, van de tam-tam gebeuren. Echt waar? Dat begrijp ik oh. Althans, zo zei hij dat. Maar okay. het tam -tam, wat zit tam Dat is dat? een uh, strandpavioen ergens. Oké. Okay. Nou, dat horen we ja, zo. Ja. Uh, na het uh, nieuws van 11 uur. Uh, dus dat uh, gaan we straks in het uh, tweede uur doen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.